zal Jeruzalem verkiezen Zachariah is één na het laatste boek van het oude testament Zachariah schrijft zijn boek rond 520 voor Christus als Israël de eerste terugkeren uit Babel dus die 70 jaar zijn voorbij en de eerste zijn teruggekomen in het land maar alles ligt in puin het is natuurlijk een probleem He, de muren van Jeruzalem, alles. Er was niets meer overeind gebleven. Dus we gaan lezen wat Zacharia de eerste twee hoofdstukken dan, te zeggen hebben. Het is schitterend als je het leest. Als je gaat beseffen wat God tegen hem zegt. Wat de engel zegt, wat hij bespreekt. Want de engel die begeleidt hem. Het is de achtste maand. Ik had eigenlijk een tekst willen hebben... die zou zijn met de zesde maand Elul. Maar goed, we vieren al het, een paar jaar nou, de nieuwe maand... En de teksten die met de eerste van de, van de zesde maand zijn, die waren op. Anders moest ik weer in herhaling gaan vervallen. Ik dacht, ja, vind ik ook niet leuk. In 520 voor Christus, Israël is teruggekeerd uit Babel. Nog maar een deel, want ze zijn natuurlijk niet allemaal tegelijk teruggegaan. Op een gegeven moment moest zelfs de profeet nog boos worden van degenen die nog achterbleven. Want ze hadden daar natuurlijk wel door timme de huizen in die zeventig jaar opgebouwd. De oudjes waren natuurlijk doodgegaan in die tijd. Dus de jongeren die waren opgestaan. En die werden opgeroepen om naar Israël te gaan. Dus er waren nog wel oudjes die in de tijd onder de twintig waren. Die gingen na zeventig jaar waren ze tachtig, negentig jaar oud. He, tot ze strompelend uh, weer binnenkomen. Er waren zelfs nog van die oudjes die meemaakten dat ze de nieuwe tempel bouwden. Terwijl ze de eerste tempel nog gezien hadden. Dan stonden ze te huilen bij die tweede tempel dat hij er niet uitzag. Want die eerste tempel was natuurlijk een wereldwonder. Daar kun je ook nog een paar mooie stukjes over lezen. Alleen daar komen we vanavond niet aan toe. Hij zegt in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van Abba Yahweh tot de profeet Zachariah. De zoon van Berechia, de zoon van Ido. Ja,weh is op uw vaderen zeer toornig geweest. Dat is voorbij. Hij is zeer toornig geweest om allerlei redenen van goddeloos gedrag van de vaderen van deze mensen die terugkomen. Het was zo intens goddeloos geweest dat God ze op laten pakken door de volkeren en naar Babel hebben laten brengen. En het eerste wat hij zegt bij Zacharia, Yahweh is op uw vaderen zeer toornig geweest. Maar hij zegt tot hen, zo zegt Yahweh de heerscharen, bekeert hij tot mij. Dus dan gaat het volk uit Babel terug naar Jeruzalem, terug naar Judea. En het eerste wat profeet Zachariah moet vertellen tegen die mensen die terug zijn. Zegt op hen, Jawee de Heerschare zegt, bekeert u tot mij, luidt het woord van Jawee de Heerschare, dan zal ik, Jawee, tot u wederkeren. Die moeten we vasthouden. Als wij al het gevoel hebben dat vader van ons aftrekt, dan is dat meestal door een bepaalde levenshouding die we hebben. We voelen dat van binnen. En dan zeggen we vader vergeef me. dat dit gebeurd is. Wat gebeurt er op het moment dat u om vergeving vraagt. En pleit op het offer van onze heer Yeshua. Zal ik tot u wederkeren. Zegt Yahweh de heerschare. Twijfel nooit. Al zit je met je neus op de grond. Van ellende. Beleid je zonde. Sta op in de naam van Yeshua. En weet dat vader tot vader dat je terugkeert. Je leeft uit geloof of je leeft niet uit geloof. Als je niet uit geloof leeft kun je deze sprong al nu maken. Het is niet zo dat niemand van ons... nooit in de put heeft gezeten met zijn gezicht op de grond. Mijn God, wat heb ik gedaan? Ik wil terug. Alleen je moet weten wat de schrift erover zegt... om inderdaad op te staan in geloof... zonder te beleiden en te aanvaarden... tot God heeft gezegd via de profeet Zacharias... dan zal ik tot jou weer keren. Dit zegt hij tegen het volk waar God een verbond mee heeft. Israël, de kinderen van Jacob en zijn nageslacht. Wij hebben door Yeshua heen deel gekregen aan dat volk. Wij waren eerst zonder God in de wereld en nu zijn we door Yeshua heen deel gekregen aan de verbonden en de beloften van dat volk. Maar dan zullen we ook naar die verbonden moeten leven. Je kan niet zeggen ik geloof in Jezus, ik ben gered. Dat is onzin van de hoogste plank. Hij zegt, dan zal ik tot u wederkeren. Dit moet je weten. Je moet weten dat je weet dat je het weet. Dat als je in de fout gaat, en God verhoede dat... dat je weer durft te beleiden, op te staan en zeggen... Vader, dank u wel, tot u bent wedergekeerd tot mij. Want het was mijn oorzaak dat hij zich van me afkeerde... want hij kan geen gemeenschap met ons hebben... als we volharden in zonde. Gaat niet. Zachariah 1, vers 4... Hij zegt het nog een keer eroverheen. Wees nou niet gelijk aan uw vaderen. Tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben... wat hebben ze gepredikt? Zo zegt bij de Heerscharen... bekeert u toch van uw boze handel en wandel. Hé, hey, hebben die het niet gezegd toen ze uit Babel kwamen. Hij heeft het al tegen hun vaderen gezegd. Die waarschijnlijk al overleden waren. Tegen hun voorgeslachten. Dat heeft jaren geduurd. Maar doorgaan, maar doorgaan in de zonde. Tot God zegt, streep eronder... Nou ga je naar Babel. Als je de goden van de wereld wil dienen... dan zou je ervaren wat het is in Babel... wat de goden van de wereld zijn. Eén ding is duidelijk. Bekeert u toch van uw boze handel en wandel... heeft u tegen de vaderen gezegd. Maar zij, die vaderen, luisterden niet... sloegen op mij, Yahweh, geen acht... luidt het woord van Yahweh. God verhoede het... tot wij in dezelfde struikel terechtkomen... Uw vaderen, zegt hij, vraagteken, waar zijn zij? Vat hij Uw vaderen, zegt hij tegen het volk van Israël, waar zijn ze? En de profeten leven zij soms eeuwig. Waar zijn ze, de vaderen en de profeten, over het algemeen allemaal gestorven? Die honderden profeten die God gezonden heeft, zijn allemaal gestorven. Maar wie leeft er nog wel? Dat is God. En de woorden die hij gesproken heeft... zijn woorden die gelden tot in eeuwigheid. Dezelfde woorden van Torah en profeten... gelden voor de dag van vandaag. Nou zegt hij... mijn woorden evenwel... en mijn inzettingen, zegt Yahweh... die ik, Yahweh, mijn knechten... de profeten geboden had... hebben die uw vaderen niet achterhaald? Met een vraagteken. Dus alles wat die profeten gezegd hebben namens God... Hij zegt, hebben die jouw vaderen niet achterhaald? Ja, natuurlijk, die vaderen zijn dood gegaan. Vele in hun zonde. Ook de profeten zijn dood gegaan. Ondanks dat ze geprofeteerd hebben. Hebben die vaderen niet achterhaald? Zodat zij tot één keer kwamen en zeiden... Zoals Jabe, de heerscharen zich voorgenomen had ons te doen... Naar onze handel en wandel, zo heeft hij met ons gedaan. Wat heeft vader met ze gedaan? Het is wel een open vraag, maar ze hebben goddelooselijk gehandeld. En vader zei in Deuteronomium 28, als je dit doet en dat doet en zus doet, dan zal dat er overeen komen. Vader heeft precies gezegd wat er zou gebeuren. Dat is een deel van het verbond. Zowel de zegen als de vloek is een deel van het verbond. Dus iemand die een deel wil wezen van het verbond van Israël met God, of van God met Israël, komt in dezezelfde situatie terecht. Dus weet maar goed wat je doet. Het is een vreugde om in dat verbond te leven. En het is een vreugde om goed te doen en alle zegeningen te ontvangen. Yahweh de Heerscharen had zich voorgenomen ons te doen naar onze handel en wandel. Dus hij kijkt naar wat je doet. Hoe je handelt en wandelt. Zo heeft hij ook met ons gedaan. Want hij heeft ooit een wet uitgevaardigd. En dat woord van God houdt stand in eeuwigheid... zodra je zondig gaat de wet al in werking. Gewoon. We kunnen jaren doorgaan met onze zonde. We kunnen zelfs een leven lang doorgaan met onze zonde. God houdt dat niet tegen. We moeten echt dus een woord horen... en gaan doen om tot leven te komen. Op de 24e dan van de 11e maand van het sebat, in het tweede jaar van Darius kwam het woord van Yahweh... tot de profeet Zacharias. Gaat hij weer opnieuw beginnen. Zie je? Net is vers 1. De zoon van Berekia, de zoon van Ido. Hé, hey, hij gaat weer horen. Wat gaat hij horen? Deze nacht heb ik een gezicht gehad... zegt Zacharias. Zie een man... gezeten op een rood paard... staande tussen de mirten. dat zijn struiken, bomen... in de diepte. En achter hem... Achter die man. Rode, voskleurige en witte paarden. Ik stel me wel eens voor. Als je zo'n visioen hebt. He? Zo'n man die krijgt een gigantisch indrukwekkend visioen. Maar hij snapt niet waar het over gaat. Hij ziet het wel. Hij ziet een man. Die staat tussen de middenstruiken. In de diepte. Dus hij kijkt naar beneden toe. En achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Logisch hè. Tot dan de neeste profeet vraagt. Toen vroeg ik. Wat betekent dit, mijn heer? En de engel die met mij sprak zeide tot mij, ik zal u tonen wat het betekent. Je hoeft het dus niet zelf gaan uit te leggen met je eigen fantasie of allerlei dingen. Oh, dat zal zo wel wezen. Als je vragen stelt, krijg je het antwoord. Hierop antwoordde de man die tussen de meerten stond en zei, Dit zijn zij die Yahweh heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Dus die man die ze zien, die tussen de meerten staat, die zegt... Dit zijn zij, de man met al die paarden, die vorskleuren, die rode witte paarden... Dat zijn zij die Yahweh heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. En die kijken over de hele aarde wat er gaande is. Dit zijn zij die Yahweh heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Zij antwoordde de engel van Yahweh die tussen de meerten stond en zeiden. Wij, het is dus een massa paarden, het zijn die meerdere kleuren paarden. Hè? Wij hebben de aarde doorkruist en zie de gehele aarde verkeerd in volkomen rust. Goed signaal of niet? Heel de aarde is in rust, zegt hij. Maar zijn eigen volk zat in Babel op en begon net terug te komen. Maar de hele aarde is nog in rust. Ik ben benieuwd wat eruit moet komen. Toen deed de engel van Yahweh het woord en die zegt... Jawee de heerscharen, hoe lang, wie zegt dat? De engel van Jawee, hè? Hoe lang zult gij nog zonder erbarmen zijn over Jeruzalem? Dat was natuurlijk nog een pijn op in Jeruzalem. Hoe lang zult u nog zonder erbarmen zijn? Dat was nog maar net het eerste gedeelte was terug uit Babel. Hoe lang zult gij nog zonder erbarmen zijn? Dat zegt hij tegen God. We hebben een barmhartige God... Maar hij was niet zo barmhartig meer voor dat volk, wat hij uitgeleefd had laten worden. Hoe lang zult gij nog zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda? Waarop gij nu reeds 70 jaar toornig bent geweest. Zie je, dat aan het eind van die periode zit dat Ezechiël daarover kan spreken. Ja, werd die antwoord daarop. De engel die met mij sprak, dat is de engel die dus spreekt met Zachariah, met goede woorden, met troostrijke woorden, Wonderlijk. Hij krijgt te horen wat God zegt tot die engel. En die engel die spreekt met Zachariah. Vervolgens zei hij tot mij, de engel die met mij sprak... Oh, dus nou spreekt dus de engel, die spreekt tegen Zachariah. Vervolgens zeide tot mij, de engel die met mij sprak... Predik, zo zegt Jawe de Heerscharen... Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver onbrand. Is het positief of negatief? Als God in ijver, positief. Als hij zo'n uitdrukking doet, nou, dan denk ik dat dat een pak van je hart valt. Van die Zacharias. Want hij hoort dat van die engel, want die hebt een gesprek met God. En die engel zegt dat. Hij heeft voor Jeruzalem en Sion, dat is synoniem, want Sion is Jeruzalem... In grote ijver ontbrand. Maar ik ben zeer toornig. Hier gaat het weer over Abbe Yahweh. Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken. Die, terwijl ik Yahweh maar een weinig vertornd was, meehielpen ten kwade. Hij noemt zichzelf maar, maar een weinig vertornd. Ook al heeft hij Israël naar Babel laten drijven. En ze nu na 70 jaar weer terug begint te halen. Hij was enorm vertornd, maar eigenlijk niet meer op Israël, want hij had een grote ijver. Maar ik ben zeer toornig op het overmoedige volk. Dat zijn de volken die rondom Israël waren, die hun uiteindelijk uitgevoerd hebben en zeer veel kwaad hebben aangericht. Als God zijn volk uit het land stuurt, is dat een straf van God op grond van zijn verbond. Maar wie haalt het in zijn hoofd van de volkeren om de Joden te slachten? We zitten midden in zo'nzelfde soort periode weer. We hebben Duitsland achter de rug, de Tweede Wereldoorlog. God die laat het niet over zijn kant gaan. Echt niet waar. Hij komt daarop terug. Hij zegt: ik ben zeer toornig op die volkeren Die overmoedig zijn. Terwijl ik maar een weinig vertoornd was. En zij hielpen mede ten kwade naar Israël. Daarom zo zegt Yahweh... Ik vind dat zulke mooie uitdrukkingen. Deze teksten van die profeten staan er vol mee. Daarom zo zegt Yahweh... Nou, wat Yahweh zegt, lieve mensen. Wie had het vorige keer voor ook weer gezegd? Als hij wat zegt, schept hij. Ik vond het een hartstikke mooie uitdrukking. Of was het Kees? Het was echt raak. Als hij spreekt, dan is het er. Want zo schiept hij ook hemel en aarde. Als God het zegt, als er eerst niet was, dan is het op dat moment. Daarom kun je van Gods woord uitgaan. Daarom, zo zegt Yahweh. Ik keer in erwarming tot Jeruzalem weder. Halleluja. Prachtig. Mijn huis zal daarin gebouwd worden... luidt het woord van Yahweh. Nog een keer. De heerscharen. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Meetsnoer. Waar gebruikt u voor? De timmerman, de bouwlieden. Meten, meten, hoogmeten. Ze gaan bouwen. De stad wordt gebouwd. De stad wordt uitgebreid. Het wordt zelfs een open stad. Want er zullen vele volken omheen wonen. De stad is te groot om te ommuren. Hij zegt predigt verder... Zo zegt Yahweh de Heerscharen, daar komt u weer. Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog zal Yahweh Sion troosten. Jeruzalem nog verkiezen. Nou, je word je vreugde van. We hebben deel aan dezelfde verbonden van God met Israël... en met Jeruzalem, met Juda. We zijn er deel van geworden als lichaam van Messia Yeshua. De steden zullen overvloeien van het goede, ook ons leven... Nog zal Yahweh Sion troosten. Jeruzalem zal die verkiezen. Wat er nu gebeurt in Israël, echt waar prijst de Heer. Het is een vreugde om dat te zien. Zag 1 vers 18. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe. En zie, vier horens. Hij krijgt hier weer een visioen. Horens zit aan de koeienkop, noem het erop. Horens. denk je, ja, moet je daar naar nou mij naartoe? Toen ja, Moet je vragen aan de engel, als ik zie horens, wat is dat nou toch, engel? Ik vroeg het aan de engel, die met me strak, betekent dit? Hij zei erop tot mij, dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Hij laat ze dus horens zien. Horens zijn meestal koningen, machten en krachten. Hij zegt: die heb ik gebruikt om Israël, Jeruzalem, Juda te verstrooien. Ja, dat klinkt heftig. Vervolgens deed Yahweh mij vier smeden zien. Dus dan hebben we die horens gezien. Door die horens zijn die, hè, is God ontstoten geweest. Hij laat vier smeden zien. Toen vroeg ik, wat komen deze doen? En hij zei, dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben. Dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Dus die vier smeden waren ook horens. Dus dat zijn machten en krachten. Horens, het zijn smeden smeden, ijzersmeden, tot het in een... Wat hier gebeurt? Yahweh, die vier smeden, wat komen ze doen? Nou zet hij, dat waren dus de horens, ook die machten en krachten, die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd meer kan hebben. Dus heel dat Israël is de wereld ingejaagd. Juda is het in de tweede shift, of in de derde shift, uitgejaagd uit Israël. En die hebben geleden in Babel. Onder machten en krachten. die hun harde gepijnigd hebben. als dat Gods bedoeling ooit geweest is. Hij wilde ze alleen maar uit het beloofde land hebben, want dat had hij gezegd. Hij zegt: Deze horens hebben Juda zo verstrooid. via smeden. dat niemand zijn hoofd nog kon opheffen. Ze waren totaal verslagen. in hun hele. leven, hun ziel, hun geloof, hun denken. Maar zij zijn gekomen. Om hen te verschrikken. Om neer te slaan. De horens van de volken. Hé, hey, de volkenhorens. Dat waren zij die Israël hadden aangevallen. En gestoten hadden. Hey, te hard. Die hun horen hebben verheven. Tegen het land Juda. Om het te verstrooien. Goed opletten, het is een moeilijke tekst om te lezen. Nou, die eerste horens. Dat waren horens. Die Juda verstrooid hadden. Zodat niemand van Juda nog zijn hoofd kon opheffen. Maar zij, dat zijn die vier smeden, ook horens, zijn gekomen om hen te verschrikken om neer te slaan de horens van de volkeren die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om ze te verstrooien. Er komt nu een enorme macht aan die de vijand gaat pakken. Niet Israël, dus nu komt het volk op gang om de vijand te verslaan. Hij zegt, ik sloeg mijn ogen op, gaat hij weer hè? Hij zegt, en ik zag toe en zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Komt die man met een meetsnoer weer? Toen vroeg ik, waar gaat hij heen? Hij antwoordt, zegt, ik ga Jeruzalem opmeten. En zien hoe groot zijn breedte en zijn lengte zal zijn. Niet is, want dat wijst je naar het verleden. Nee, hoe het zal zijn. Dus je krijgt weer een profetisch woord, waarin hij kan zien wat God met Jeruzalem gaat doen. Prachtig, vind je het ook niet? Dat is allemaal hoop. Dus hoewel profeten van hele vervelende dingen zeggen... dat doet hij ook wel. Maar hij geeft zoveel hoop, die profeet Zacharias. Het is een vreugde om hem te lezen. Je moet het gewoon thuis gaan doen. Al bedoel je het met drie verschillende bijbeltjes. Je moet die teksten gaan proeven. Ik ga het Jeruzalem opmeten... en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En zie, toen de engel die met mij sprak... Naar voor het trad, ging een andere engel hem tegemoet. Dus die ene engel die komt ervoor en dan er komt een andere engel hem tegemoet. Dat ziet hij in zijn visioen. Tot wie hij zei. Snel heen. Spreek tot de jongeling. Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen. Vanwege de menigte van mensen en vee daarin. Dus er komt bij die ene engel nog een engel die ze heel groot stelt. Snel zegt hij, vertel het hem. Want die Zagreer wordt natuurlijk enthousiast. Hij zegt, snel, nog een betere boodschap erbij. De open plaats zal Jeruzalem zijn. Schitterend toch? Zonder muren. De menigte van mensen en het vederin. Dat is de reden. Geen muur omheen te bouwen. En ik zelf, luidt het woord van Yahweh, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnenin haar. Nou, dat volk komt net terug. Hè? Die die profeet horen. En dan zegt hij op... Op, vlucht uit het Noorderland. Wat betekent op, op, denkt u? Jeruzalem ligt op een berg. En al het andere ligt er dus onder. Dus als je naar Jeruzalem moet je op. Als je Alia houdt, ga je toch ook op naar Jeruzalem? Ja, dus als je weggaat, dan ga je afdalen. Maar hier zegt hij, gaat op. Dus we moeten op, zegt hij, op, uitroepteken. Vlucht uit het Noorderland, want dat ligt allemaal lager, Babel. Luidt het woord van Yahweh. Want naar de vier windstreken des hemels heb ik u uiteengedreven. Luidt het woord van Yahweh. Dus niet alleen wat hij tegen de mensen zegt die nog bij Jeruzalem zijn, die paar die terug zijn. Maar er zijn er nog veel meer in Babel. Wij zitten ook in Babel, wist u het? Waar we vandaan komen weten we niet. We gaan er maar vanuit, dat we zijn niet allemaal Joden. Maar we zijn wel Israëlite worden. Maar we komen uit Babel en we trekken met het volk op. Waar naartoe? Naar Jeruzalem. Ons neus is gericht op het hemelse Jeruzalem. En op de hemelse Tabernakel. Die niet met mensenhanden gebouwd is, maar de ware. Op, zegt hij: op, omhoog. Vlucht uit het noorderland. Luidt het woord van Yahweh. Want naar de vier windstreken des hemels heb ik u uiteengedreven. Luidt het woord van Yahweh. Nog een keer: op, omhoog. Red u naar Sion, naar Jeruzalem. Gij die woont bij de dochter van Babel. Daar horen wij ook bij. Wij leven ook in het gebied van de dochters van Babel. Als we zien waar wij uitgekomen zijn uit onze Roomse achtergronden... ...hervormde, gereformeerde, pinkse, u kent de hele riedel. Wij zijn zo ontzettend misleid geweest. We hebben het ook nooit geweten. Ook het Joodse volk en hun kinderen. Die zijn op een gegeven moment niet meer getraind geweest in het kennen van Torah... ...want ze gingen toch de afgoden dienen. Dus ook die kinderen van die kinderen, ja, die werden onwetend... Wij hebben de afgelopen 30, 35 jaar... elke keer een stukje terug mogen halen. Dat we zeggen, zo, jongen, wat is die weg van de heer toch mooi. Gek hè, totdat... Uh... Ja, met je achtergrond kan je er niet meer over praten... want die willen niet horen. Maar, is dit dan? maar die echte herstel... dat heeft maar ten dele plaatsgevonden met Jeruzalem. Het is herbouwd. Zelfs Messias is gekomen. Maar die is ook gedood geworden. En ze zijn weer verstrooid geworden over de hele aarde. Maar wat God gezegd heeft, blijft staan. We zullen onze neuzen moeten richten naar Sion. Omhoog zegt hij, op, red u naar Sion. Red u naar Sion. Richt je neus op Jeruzalem. Gij die woont bij de dochter van Babel. Wij wonen er ook tussen. Het Joodse volk ook. Want zo zegt Yahweh de Heerscharen... Wiens heerlijkheid mij gezonden heeft... Mooi hè? He? Aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben... Zo zegt Yahweh... Wiens heerlijkheid mij gezonden heeft... Aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben... Israël... want wie u aanraakt... raakt mijn oogappel aan, zegt Yahweh. Ja, Echt waar. Wie durft zijn handen op te heffen... tegen het Israël of tegen het Joodse volk? Hij zal ze kunnen doden. Heel de wereld valt over zijn. Ja, sommigen zeggen het nog niet hardop, Maar uh, het is een hele vieze aangelegenheid momenteel. Nou zegt hij... voorwaar, prachtig woord... Voorwaar is amen, zo spreekt de Heer. Wat hij gezegd heeft, zal altijd waar blijven. Voorwaar, zegt hij, zie, ik beweeg mijn hand tegen hen. Tegen de vijanden, hè? die volkeren. En zij zullen hun knechten, dus hun knechten en slaven die ze hebben, ten buiten worden. Dus je krijgt een rebellie en een opstand bij de tegenpartij. Dat hebben we nu ook. Ja, heel die, die, die Arabische lente, weet je wel... Nou, die Amerikanen dachten, we gaan daar de lente brengen. Nou, echt niet waar. Ze vermoorden elkaar langs alle kanten. Maar hier gebeurt het en het blijkt een leiding van de hand van God te zijn. Voorwaar? Ik zeg Yahweh, beweeg mijn hand tegen hen en zij zullen hun knechten ten buiten worden. Dus de knechten gaan de bazen pakken en onderwerpen. Dan zult gij weten dat Yahweh de Heerscharen mij gezonden heeft. Dus als ze dit voor hun ogen zien gebeuren... dan ze zeggen ze, jongen, die Zachariah was echt een profeet van de Allerhoogste God. Hij zegt, als je het ziet gebeuren, zegt hij, dan zal je erkennen dat ik door God gestuurd ben. En dat doen we heden ten dagen nog. Als we dit soort zaken lezen, dan herkennen we daar de hand van God in. Wij zeggen ook, die Zachariah, echt een profeet van de Allerhoogste. Wat een man. En dat moet hij gaan vertellen tegen dat volk. Schitterend. Jubel en verheugt u. Wie? Dochter van Sion. Amen. Nog een keer. Jubel en verheugt u gij dochter van Sion. Amen. Want we weten dat hij onze God is. Jubel en verheugt u gij dochter van Sion. Nou één ding is duidelijk hoor. Laten de dochters ook maar jubelen. Maar jubel en verheugt u gij dochter van Sion. Want zie ik kom in uw midden wonen. Wat een vreugde. Luidt het woord van Yahweh. En Yahweh liegt niet. Er komt een tijd, komt die morgen niet en komt die niet over tien jaar. Al zullen we in het graf gaan. We zullen met de hoop in ons hart sterven, want we zullen opstaan uit het graf. Durft u aan te zeggen? Amen. Bent u gedoopt in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding? Want dan zijn we gedoopt in de dood van Yeshua en in zijn opstanding. We zullen opstaan, we zullen onze Heer ontmoeten als hij terugkomt naar de aarde. En we zullen in een koninkrijk kunnen leven. Wat een vreugde. Daarom, wel en verheugt u, gij dochters van Sion. Veel volkeren zullen te diendagen... gemeenschap zoeken met Yahweh. Waar zijn die volken? Steek je hand dus op. Yes, durf je het niet? Nog een keer. Vele volkeren zullen te dagen gemeenschap zoeken met wie? Met Yahweh. Zij zullen mij tot een volk zijn... Ik zal in uw midden wonen, dan zult gij weten dat Yahweh de heerscharen mij tot u gezond hebt, Zacharias. Nou Zacharias, ik geloof dat jij door Yahweh gezonder bent om ons de boodschap te brengen. Vindt u het leuk om het te horen, of niet? Nog een keer, kijken of het doorkomt. Vele volkeren, ook Alblassedammers en wat er omheen hangt, zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met Yahweh. Dit doen we, broeder en zusters. En nochtans, we moeten hem leren kennen, we moeten de waarheid leren kennen. We moeten ook weten wie onze God is. Yahweh is onze God. En hij heeft door Yeshua heen ons een weg bereid om tot hem te komen. Dan zult ge weten dat Yahweh de heerscharen mij tot u gezond heeft. Vind je het heerlijk? Yahweh zal Juda op de heilige bodem, het Israël, als zijn erfdeel in bezit nemen... Op de heilige bodem zal hij zijn erfdeel in bezit nemen. En hij, Yahweh, zal Jeruzalem nog verkiezen. Ook al zijn ze zo slecht geweest en hebben ze goddeloze daden verricht. God heeft ze nooit willen vernietigen. Hij heeft altijd een weg van warmhartigheid getoond. Een weg van verzoening en van herstel. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Nog een keer. Hij wordt heftig hoor. Zwijg al wat leeft voor het aangezicht van Yahweh als je wat te rommelen hebt. Zwijg, want hij maakt zich op... Uit zijn heilige woning. Hij staat klaar om te komen. Yahweh is zeer toornig geweest. Daar zijn we mee begonnen. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen, broeders en zuster. Laat het een vreugde zijn om daar je komende maand weer mee door te brengen.